Zes uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt het besluit van het kabinet om twee Patriot-batterijen... met ongeveer 300 militairen naar Turkije te sturen. De raketafweersystemen moeten bescherming bieden tegen aanvallen van Syrië. De Patriots gaan begin januari vanuit de Eemshaven richting Turkije. Eind januari moeten ze inzetbaar zijn. Het Britse ministerie van Defensie heeft al meer dan 17 miljoen euro uitgekeerd aan honderden Irakezen die zeggen te zijn gemarteld na de laatste Golfoorlog, toen de Britten het zuiden van Irak controleerden. Dat meldt de krant The Guardian. Irakezen die werden verdacht van gewapend verzet zouden onder meer zijn geslagen en uit hun slaap zijn gehouden. Dat zou ook zijn gefilmd door de Britten. Het ministerie van Defensie benadrukt dat de meeste Britse militairen zich integer hebben gedragen. In de Amerikaanse staat Arizona is een meisje van 16 opgepakt... dat dreigde een bloedpad op haar school aan te richten. In een video op YouTube zei ze dat ze haar klasgenoten zou neerschieten... en daarna zelfmoord zou plegen. Daarbij verwees ze naar de schietpartij van vorige week... op de basisschool in Newtown. Volgens haar ouders heeft ze psychische problemen... en tonen ze onlangs interesse in handvuurwapens die thuis lagen. Films en muziek downloaden blijft legaal in Nederland. De Tweede Kamer heeft een motie van PvdA en D66 tegen een downloadverbod aangenomen. Dat gebeurde in het laatste debat voor het kerstreces. In plaats van zo'n verbod komt er een thuiskopieheffing... op bijvoorbeeld smartphones en blanco cd's en dvd's. Die heffing is bedoeld als tegemoetkoming aan de rechthebbenden... die inkomsten mislopen door downloaden. Het weer in grote delen van het land neerslag. Later vandaag bewolkt en van tijd tot tijd regen... In het noorden waait een stevige oostenwind en valt soms natte sneeuw. Het wordt vandaag 2 tot 8 graden. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen, het is vrijdag 21 december. We zijn er nog, of we zijn er weer. Dat zal de meest uitgesproken zin worden vandaag. Variaties op het thema het einde der tijden. Hashtag Maya of Maya Kalender. Dat maakt een goede kans om trending topic te zijn vandaag op Twitter. Doomsday, de laatste dag, de dag des oordeels. Nou, dan heeft u een beetje een idee waar het over gaat vandaag. Als dat gebeurt, dan wordt dit een historische uitzending en zijn we er gewoon bij. Zo niet, dan bent u weer helemaal bij over hoe de wereld het beleeft. De nieuwe chef van de nationale politie die komt langs en we hebben nieuws over consumenten... die nog steeds veel te veel moeten betalen als ze denken een goedkope boeking te doen. En we beginnen vandaag met een radiospel, een radiotour. Samen met Rick van der Westerlaken en André Menema ga ik het aloude oude monopoliespel spelen. Ouderwets een spelletje op de radio, maar wel met aangepaste spelregels... en veel geluid uit straten die op het bord staan. We beginnen dit NOS Radio 1 journaal met een nieuwsoverzicht. Het nieuwe kabinet is nog maar een paar weken bezig... en nu al is het vertrouwen in Rutte 2 flink gedaald. Volgens de politieke barometer van Nieuwsuur... komt dat onder meer door de commotie rond de zorgpremie. En het vertrek van staatssecretaris Kovendaars. PvdA-leider Samsom denkt dat het in het nieuwe jaar weer allemaal goed komt. Komende jaar zullen we echt kunnen laten zien wat we waard zijn. Het kabinet is nu net op stoom. en Ze moeten nu echt werk gaan maken van al die wetten en beleidsregels... die nodig zijn om dit land weer op stoom te helpen. Hervormingen zijn nodig in de woningmarkt met name. Maar ook in de zorg, ook bij de sociale zekerheid. En zo maak je Nederland sterker en socialer. Ook premier Rutte heeft er vertrouwen in dat het wel weer goed komt. Kijk, we hebben natuurlijk een moeizame start gehad als kabinet. Ja. We hebben een hele zware agenda. We hebben... Een, een stabiele coalitie, een stabiel kabinet. Uh, als mensen dadelijk zien dat wij bezig zijn... is mijn absolute overtuiging, nu even de kerst... Uh, dat dat vertrouwen terugkomt. Maar dat vind je door hard te werken. Door dus te laten zien dat hier mensen zitten... niet voor zichzelf, voor Nederland de goede dingen doen. Uit de politieke barometer van Nieuwsuur blijkt wel... dat een meerderheid wil dat het kabinet doorgaat. Er komt een interventiemacht voor Noord-Mali onder leiding van Afrikaanse landen. Het heeft de VN-veiligheidsraad besloten. Militairen moeten Mali helpen met het terugveroveren van het noorden van het land dat in handen is van rebellen. De Afrikaanse Unie is blij met het nieuws. I wish to extend African Union appreciation to all the, of the Security Council for their in deze resolutie gaf de Veiligheidsraad ook toestemming voor een Europese trainingsmissie in Mali. De Europese Unie besloot vorige week 200 instructeurs naar het land te sturen... om het regeringsleger op te leiden voor de strijd tegen de islamitische opstandelingen. Rechtbank in Breda doet vandaag uitspraak in de zaak over de brand bij Chemiepak. Tom OM heeft zelf straffen tot vier jaar geëist tegen de top van het bedrijf uit Moerdijk. Hoe is het mogelijk dat een bedrijf als Chemiepak, een hoogrisico bedrijf... met alle verantwoordelijkheden en plichten van dien... zich zo onverantwoordelijk heeft kunnen gedragen? En waarom? Eigenlijk alleen maar uit winstbejagd. De productie ging voor veiligheid. Altijd. De zitting begint om half tien. Het is niet bekend hoe laat de rechtbank de uitspraak doet. In De Amerikaanse staat Arizona is mogelijk een bloedbad voorkomen. Politie heeft namelijk een meisje van 16 jaar opgepakt die op internet had gedreigd dat ze haar klasgenoten zou doodschieten. Nieuws veroorzaakte veel onrust op de school. Ouders van leerlingen pleiten ervoor dat hun kinderen wapens mogen meenemen naar school. Alleen zo kunnen ze zich verdedigen. My concern is: you know, the schools uh, you know, they're, they're gun-free zones and I understand why. But it makes our kids sitting ducks. In het huis van het meisje zijn drie geweren gevonden. Volgens de politie wilden ze een bom laten ontploffen in het gebouw. En daarna zou ze haar klasgenoten neerschieten. Grote delen van Engeland kampen met hevige wateroverlast. Er worden zelfs dorpjes geëvacueerd vanwege de hoge waterstand. Er drijft namelijk een dijkdoorbraak, zegt de politie. A number of cracks have appeared. You can see one here um, under the sheer weight of water. We're doing our best to shore them up in the short term, but. The contingency is that if we feel that they're not gonna hold, that we will be planning to evacuate the area. Op veel plaatsen staan wegen onder water. Hulpdiensten raden mensen aan voorzichtig te zijn. We would really encourage people to stay safe. Walking and driving through floodwater is extremely dangerous. We've already had one couple had to be pulled out of a car that was being swept away over a ford. And So we would urge people not to drive or walk through floodwater. Overstrom komen door hevige regenval. Houd voorlopig nog wel even aan, zeggen meteorologen. Gisteravond hield Julian Assange zijn eigen kersttoespraak. Deed hij op het balkon van de ambassade van Ecuador in Londen. Wikileaks oprichter die sprak enkele tientallen aanhangers toe. Ik heb geïnstegd door jouw solidariteit. En ik ben dankbaar voor de ervaringen van de mensen over de wereld... die het werk van Wikileaks ondersteunen. Die het vrijheid van spreken, het vrijheid van de pres... Essential elements in any democracy. Als nou, dan zei opnieuw dat WikiLeaks nog eens een miljoen geheime documenten openbaar gaat maken, want iedereen heeft recht op de waarheid. You can't build a skyscraper out of plasterine, and you can't build a just civilization out of ignorance and lies. We have to educate each other. We have to celebrate those who reveal the truth and denounce those who poison. Assange vluchtte zes maanden geleden naar de ambassade van Ecuador. Zo wil die uitlevering naar Zweden voorkomen. Daar wordt Assange beschuldigd van verkrachting en aanranding van twee vrouwen. Het radiostation Q-Music heeft de afgelopen twee weken... ruim 89.000 kerstcadeaus ingezameld. Worden via voedselbanken verspreid onder arme mensen. Een van de deelnemers aan de actie was de bekende clown Bassi. Die doneerde een flinke hoeveelheid speelgoed. Ik heb 1200 sets met jonge leerballen oh, en 1000 miniatuurauto's. 1200 sets jonge leerballen? Ik moet het in tweeën doen, want de bestelbus die ging, uh, ging er allemaal niet in. Basie vindt het belangrijk om mee te helpen met de actie. Hij weet zelf namelijk heel goed wat armoede is. In 1943 toen werd ons huis gebombardeerd en dat brandde tot de grond toe af... In een tijd van 20 minuten en in 1945 pikken ze mijn vader op op plaats van de oorlog. En die kwam ook niet meer terug. En toen bleef mijn moeder die bleef zitten met 18 gulden in de maand met vaccinadia. Ondertussen gaan de goede doelenactie van dat andere radiostation 3FM ook nog steeds door. Gisteren hadden die DJ's in het glazen huis al 1,7 miljoen euro binnengehaald. Ze zamelen geld in om babysterfte tegen te gaan. Het was een gek gezicht gisteravond in Amersfoort. Zo'n 1500 kerstmannen liepen door de stad heen. Gebeurde allemaal in het kader van de Santa Run. Luister naar de organisatie. Het is wel leuk. Het zijn 52% vrouwen en 48% mannen. Dat dus is wel grappig. Dus het waren meer kerstvrouwen dan kerstmannen. Maar je zegt altijd kerstmannen. En uh, ja, het was uh, een heel apart gezicht... De kerstmannen renden een parcours van 5 kilometer. Ludieke, hardloopactie was bedoeld om geld in te zamelen voor het astmafonds. Iedere deelnemer eh, die kon zeg maar, een 2,50 doneren. En eh, dat, hebben, dat hebben een derde van de mensen gedaan. En dat geld gaat naar zeg het astmafonds toe. 1150 euro. Ook in andere steden waren kerstmannen lopen voor het goede doel de dierenpark Emmen krijgt een nieuwe publiekstrekker. Vanaf 2016 lopen er namelijk ijsberen rond in de dierentuin. En ze krijgen een flink verblijf, zegt de directeur van Beers. Ruim 6000 vierkante meter, een groot voetbalveld. Dat gebied voor toch twee of drie ijsberen om mee te starten. Er komt een grote gracht omheen ten aanzien van de veiligheid. Het is een heel duur verblijf. Maar als je ze laat zien, moet je ze ook leuk laten zien. Dus we hebben een, een hele grote waterpartij gemaakt met een golfslagbad erin. En ook een glaswand waar je de dieren onder water kunt zien. IJsberen zijn op dit moment alleen in Nederland te zien... in Diergaande Blijdorp in Rotterdam... en in Ouwhans Dierenpark in Rhenen. Dan kijken we tot slot nog eventjes naar de beurzen. Amerikaanse beleggers zijn nog steeds bezorgd... over de aanpak van de fiscal cliff... Ze zijn bang dat er voorlopig geen akkoord komt over de begrotingscrisis. En toch kreeg Wall Street aan het eind van de handelsdag weer een beetje hoop. Republikeinen benadrukten dat ze met Obama blijven zoeken naar een oplossing. Dow Jones sloot dan ook een half procent hoger. Technologieindex Nasdaq die bleef onveranderd. In Japan wordt alweer druk gehandeld. De Nikkei staat dat op een heel klein verlies van twee tiende procent. En dat is het nieuwsoverzicht van vrijdag 21. December. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Had jij die dag in je agenda staan, mijn Remmers? 21 december vrijdag? Die heb ik in mijn agenda staan om een hele andere reden. Oh ja? Namelijk, het is de verjaardag van mijn vader. Ach. 21 december. Nou, gefeliciteerd. Hij leeft niet meer, moet ik nou, je zeggen. Maar dan mag maar je toch wel feliciteren. Maar blijft blijft dan toch hangen. Ja, ja precies. Ja. Hey, het is een mooie dag. Uh, het is 11 uh, minuten over zes. Ik denk een uur of zes nog. Uh, ik heb begrepen dat het in Guatemala, waar de Maya's leven, zeven uur vroeger is. Dus en zij vieren het eigenlijk officieel in de nacht van de 20ste op de 21ste. Dus dat zou dan betekenen onze tijd zeven uur. Zeven uur, oké. Okay. Rekening is ja, nou ja. de sterkste kant geweest. Nou, hebben we nog nee. zeven uur te gaan? Nee, nog een uur dus. Oh. Ongeveer. <laughs> Ja, want dan is het bij ons zeven uur en bij hun twaalf uur Op die uur manier, oké. Oké, okay. ja. Nou, ja, ja, ja, ja. Okay, dan moeten we opschieten. Nou, ik heb gisteren, gisteren een Maya-kenner gesproken... die heel veel in Guatemala is geweest. Die zal ik straks laten horen. Kon hier vandaag niet zijn op de plek waar wij zijn. Maar um, uh, ja, die legt dan even uit hoe, die, hoe dat eigenlijk de oorsprong in elkaar zit. En dat we er ook wel, vooral met de media... een behoorlijke kermis van aan het maken zijn... van deze 21 december 2012. Waar ben ik nou? Ik ben op dit moment in Aalten. Niet ver van Doetinchem af aan de zonderweg bij de boerderij Wachters van de Nacht. Maar ik kan ook zeggen Mount Zion Christian Community and Fellowship. En er zijn hier ook heel veel mensen die Engels spreken... in een grote boerderij waar een grote ontbijttafel staat... waar toch wel zeker twaalf ontbijtbordjes staan. Dat klopt. Ja. Uh, zijn jullie zelf ook bezig met deze datum? Helemaal niet. Nee. Wij zelf geloven in de Bijbelse kalender en die ziet er heel anders uit. De Bijbelse kalender die zegt dat we leven in de tijd, of de tijden van het einde van de naties. Dus we geloven wel dat we met het einde der tijden leven maar vanuit een heel ander perspectief. Ja, en zeker niet het perspectief dat dat dan vandaag zou zijn dus. Uh, hoe kijken jullie aan tegen al die ophef? Want we hebben allerlei mensen in, be in beeld gezien... ook die over de hele wereld, wel het schijnt in allerlei... ook in Europese landen te leven... dat mensen van alles aan het hamsteren zijn en zo. We vinden het jammer dat mensen worden voorgelogen eigenlijk... want de werkelijkheid is er wel. Er is een waarheid aangaande waar we naartoe gaan... En de tijd die gaat komen tussen nu en de wederkomst van Jezus Christus... gaat moeilijk worden. En helaas zullen mensen hun schouders gaan ophalen... na deze gebeurtenissen en valse profetieën en voorspellingen. Ja. Dit is Karin Houwers... Uh... Nog net nog druk bezig met het, met het uh, ontbijt. Uh, we zijn hier vanochtend te gast om, ook om aan jullie te vragen... hoe jullie daartegen aankijken. Uh, en dat er toch wel degelijk ook uh, iets is om rekening mee te houden... als het gaat met uh, de tijd die, die nabij is. Maar misschien toch ook wel om enigszins te relativeren... ja, toch een beetje de hype die is ontstaan, geloof ik. Zo zou u het kunnen noemen, ja, een ja. hype. Ja, zo hebben jullie er ook een beetje naar gekeken... of, of, of, of kennis van genomen... We hebben niet zoveel mee bezig gehouden eigenlijk. We houden, zoals ik zei, meer bezig met bijbelse ja, Dat betekent dus... overigens wel dat jullie uh, op deze boerderij... het is een grote boerderij, een prachtig landschap hier... wat nou nog volledig donker is natuurlijk... volledig zelfvoorzienend, heb ik begrepen. Nog niet volledig, oh. maar als het systeem niet meer zou werken zoals het nu werkt... dan zouden we kunnen overleven... meer dan de mensen bijvoorbeeld in de stad totaal onvoorbereid... Onze ogen zijn vooral eigenlijk op Israël. Wat gaat daar gebeuren? We geloven dat er een, uh, inderdaad een serieuze confrontatie komt. En dat betekent dus ook dat er een einde komt aan de tijden van de naties. Want dat is wat de Bijbel ons leert. Dat voor 25 eeuwen en 20 jaar, dat is heel precies zo gezegd... dat Israël zou worden overheerst en geregeerd door andere heerschappijen. Maar dat na 25 eeuwen en 20 jaar zij weer terug zouden komen als onafhankelijke natie. En daarom denken juist duizenden christenen over de hele wereld... dat we leven in de tijd van de einde van de naties... en de wederkomst van Jezus Christus. Eigenlijk ook een soort opnieuw beginnen. En straks om kwart voor zeven ongeveer zal ik een Maya-kenner laten horen... die uitlegt dat de Maya's er ook totaal anders tegen aankijken... en ook vinden dat vooral in het Westen er een volledige kermis van wordt gemaakt. Dat kan je wel stellen, want uh, nou goed, wij doen er dan ook gewoon aan mee uh, de komende uren. Belangrijk tijdstip is dus tien over zeven, dan weten we of het klopt uh, of niet. U bent er live bij natuurlijk hier op Radio 1. En als je denkt, oh jee, ik heb nog maar een uurtje, wat moet ik doen? Nou, luister eens even naar de adviezen die deze mannen geven.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 Nog een keer of 20. Oh. The things we do for love. Ten CC was dat. Het is 19 minuten over 6. Je kan ook zeggen dat het 11 minuten voor half 7 is. De moordpartij op de lagere school vorige week in het Amerikaanse stadje Newtown heeft een commercieel bijeffect. Kogelvrije rugzakken met Disney-opdruk kosten zo'n 300 dollar. Schietinstructeur Will Abbott vindt ze niet eens zo slecht. First glance it appears well constructed. Light. Plenty of pockets. Straps for large items. Common everyday item. Goed gemaakt, veel zakken en toch licht, zegt Abbott. Vervolgens neemt hij de proef op de som. Hij doet de rugzak om een dummy en schiet een paar keer op de rugzak. That's what it looks like after it's hit the bulletproof backpack. The bullet did not penetrate the dummy. De kogels blijven in het kogelvrije materiaal steken en raken de dummy niet. Dit type rugzak houdt alleen kogels van lichte wapens tegen. Tegen een zwaarder wapen, zoals de schutter bij de moordpartij Newtown gebruikte... is de rugzak niet bestand. Toch overweegt deze moeder hem te kopen voor haar kinderen. Ik zou willen ze iets hebben die hun leven kunnen Of zelfs als er niets gebeurt... Ik heb liever iets dat mogelijk hun leven redt. En zelfs als er niets gebeurt, geeft het de kinderen toch een gevoel van veiligheid, zegt de moeder. Dat laatste betwijfelt een lerares op een lagere school. Volgens haar zal het dragen van kogelvrije rugzakken de angst onder scholieren alleen maar vergroten. Je moet de kinderen trainen om in het geval van een schietpartij... de rugzak om te doen of als een schild voor zich te houden, zegt de lerares. En volgens haar kan zo'n training traumatisch zijn. Carrie Clark, fabrikant van kogelvrije rugzakken, vindt dat onzin kind of saying seatbelt in case you're in a car accident create anxiety? I feel like this is sort of seatbelt for the big wide world Dan kun je ook zeggen dat het gebruik van een autogordel mensen angst aanjaagt. Deze rugzak is een veiligheidsgordel die je beschermt tegen de grote boze buitenwereld, zegt Clark. En de beschuldiging dat hij wil verdienen aan de moordpartij van vorige week wijst hij van de hand, want hij fabriceert al jaren kogelvrije kleding en rugzakken. Bovendien gaat van elke verkochte rugzak een deel... naar de slachtoffers en nabestaanden van het drama in Newtown. Of het helpt of niet de dreiging blijft. In de Amerikaanse staat Arizona is een 16-jarig meisje gearresteerd... dat op YouTube had gedreigd haar klasgenoten neer te schieten... en daarna zelfmoord te plegen. Daarbij verwees ze naar het bloedbad van vorige week... op de basisschool in Newtown. En dan heb ik een onderwerp over schaatsen. Niet zomaar schaatsen, nee, de nationale schaatsselectie van Chili. traint namelijk de komende weken in Tilburg. Op zich al opmerkelijk. Maar bedenk daarbij dat de vier schaatsers uit Zuid-Amerika... niet eerder op het ijs hebben gestaan. In Nederland krijgt het kwartet, dat in Chili, Chili wel aan skilleren doet... de basisbeginselen van het schaatsen bijgebracht. En dat moet ze uiteindelijk naar de Olympische Spelen gaan leiden. Het liefst al in Sochi. De reportage is van Edwin Cornelissen. Ankel, tobillo, to the right, a la derecha, to the left, to the left, to la izquierda. Eerst even een spoedcursus schaatsstermen. Knife, cutillo. En dan het ijs op. Trainer, wat gaan we doen vandaag? Dat ze zoveel mogelijk schaatsvaardigheid bijbrengen. En het is techniek. Ook, eh, techniek, maar heel veel gewenning dan gaan met ijs de eerste uh, twee dagen. En waaraan is het specifiek werken qua techniek? Uh, het rechte eind. Ze hebben heel veel moeite om uh, hun slaglijn te houden op het rechte eind. En dat heeft te maken met de skilleren. En daar staan ze dan uh, op het ijs. De Chileense schaatsers. Uh, je kan kiezen tussen de snelle baan en de langzame baan. Maar op dit moment is het, uh, Jorrit Swink nog de langzame baan. Hè? Ja, dat is zeker nog de langzame baan, maar... Uh... Ik verwacht dat ze heel snel naar de snelle baan gaan uh, binnen een paar weken. Moet je even uitleggen, Chileense schaatsers op Tilburgse ijs. Vier maanden geleden zijn we naar het Olympische Comité gestapt met uh, drie Nederlandse uh, jongens in Chili. Um, gewoon om eens over sport te praten in Chili. Chili had nul medailles gewonnen op de Olympische Spelen in Londen. En jullie dachten, daar kunnen wij wel mee. We dachten van, nou, waar, waar ligt het nou aan? En uh, we hebben heel, heel erg heel leuk gesproken met een heel enthousiaste uh, voorzitter van het Olympische Comité daar... En die zei, ja, welke sport is Nederland dan goed? Dus wij uitleggen ja, hockey, zwemmen, schaatsen, voetbal. Hij zei: schaatsen, waarom doen jullie niet iets met onze skileraars? Want we hebben wat topskileraars. Doe er iets mee. Kunnen jullie iets opzetten? En uh, ja, daar zijn we eigenlijk mee begonnen. En uh, dit, vandaar, dit is het resultaat. fells down like this. denkt dat de knife is too outside. Wat valt je op als je werkt met deze Chileense schaatsers? Dat ze heel erg fanatiek zijn. Ja? Ja, Het is echt uh, een droom en ze zijn zo gepassioneerd dat ze echt de wil hebben om vooruit te komen. En dat maakt het werk heel makkelijk. Dus die topsportmentaliteit die zit er wel in? Die zit er zeker in, ja. Merk je hun je skielerachtergrond dat ze toch wel een soort ja, van basistalent ja, ja. hebben? Ja. Je merkt het met name dat ze net iets andere beweging hebben in hun enkels. En normaal bij het schaatsen zit die bijna niet in en bij het skieleren dus wel. Ah, dus dat moeten ze afleren? Ja, dat moeten ze afleren. Ja. En iets afleren is moeilijker dan iets aanleren. Ik Hij, when he does this to inside, he feels like uh, he's going more comfortable. Is dat normaal? Ze zijn hierheen gekomen voor een stage van een week op acht, geloof ik. Hè? Ja, ze gaan tien weken op stage om te kijken of ze uh, de basis hebben om uh, om ja of bij de Mondiale subtop aan te sluiten op, op termijn. Het ultieme doel is om er eentje naar de Olympische Spelen van Sochi te krijgen. Als dat lukt. Dan, uh, ja, dan is het de komende tien jaar het schaatsen in Chili gegarandeerd dat dat helemaal goed komt. De meest talentvolle schaatser lijkt op dit moment Paula. Ja, ze doet het great. Die rijdt de hele tijd haar rondjes in de baan voor de snelle schaatsers. Die kan goed mee met al die Nederlandse Tilburgse treintjes. Ja, yeah, ze she is. Ze is onze talent. En dan hangt Paula over de reling. Beetje moe? Ja, nu ya een beetje moe, want continu. Ja, je gaat het toch wel merken. Die vele uren op het ijs hier in Tilburg. Hoe moeilijk is het eigenlijk, het schaatsen? Eh, ayer fue muy Hoy día ya... El, yesterday was very complicated for her. In het begin natuurlijk moeilijk, maar ze merkt wel dat ze stapje voor stapje beter en beter wordt. She thinks she's doing it better. En wat is eigenlijk haar droom? Wat wil ze bereiken? Staar in la Olympiada andaille. To go to the Olympics and get a medal, for sure. A few meters and then try to go like this. Paula ze is op weg en ze wil graag een medaille gaan winnen. Misschien in al, hoewel dat is al over anderhalf jaar. Misschien is dat nog net iets te vroeg. De reportage was van Edwin Cornelissen. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Nog meer sport. Ajax heeft als laatste club de kwartfinales van het nationale bekertoernooi bereikt. Bij FC Groningen werd een eenvoudige 3-0-overwinning geboekt. Sime de Jong scoorde voorrust, voor voorrust, Christian Eriksson en Victor Fisje naar rust. Bij Ajax stond Jasper Cillessen weer eens een keer in het doel. De had weinig te duchten van de Groningers en daar had hij nou niet op gehoopt. Nee, natuurlijk. Kijk, ik wil liefst zelf uh, een mooie wedstrijd spelen, belangrijk zijn. Maar goed, op het moment dat het niet is, dan hoor je mij ook niet klagen. We zijn door uh, in de beker en uh, we mogen weer een wedstrijd. Kijk. Het is heel dubbel. Aan de ene kant wil je je natuurlijk bewijzen... maar aan de andere kant, als je goed speelt en je het elftal eruit... dan kost het ook zo weinig mogelijk kracht. En dat is natuurlijk wel weer lekker. Een ruime overwinning was niet alleen de verdienste van Ajax... Ook de thuisklub speelde een rol. Er werd weinig tegenstand geboden. En dat was ook voor Groningen trainer Robert Maaskant een teleurstelling. Ik, ik, ik heb ook een aantal mensen gewisseld in de rust. Daar had ik er nog meer van af kunnen halen, daar niet van. Want uh, op het moment dat je dat afspreekt met elkaar... dan moet je, moet je dingen uit gaan voeren in sprinten, en niet in wandeltempo. Want dan gaat dat niet gebeuren. Uh, kijk, uh, als je op papier... Uh, tactische dingen beslist, dan moet je dat wel op tempo uitvoeren. En niet, uh, niet in een wandeltempo. Want dan krijg je een druk op de bal. Nou, dat, dat was het geval. Dus daar was ik... Uh... Absoluut niet te spreken over. En daar slaat ook die vonk niet over. Na de winst van Ajax werd er meteen gelood voor de kwartfinales. De Amsterdammers moeten naar Arnhem voor een topper tegen Vitesse. En er staat nog een andere topper op het programma in de kwartfinale. PSV en Feyenoord staan tegenover elkaar. De twee andere wedstrijden zijn FC De Bos tegen AZ en Pekswolle tegen Heracles Amelo. De duels zijn op 29, mooie dag, 30 en 31 januari. Ajax is ook nog in Europa actief. In de knock-outfase van de Europa League komen de Amsterdammers tegenover Steau Boekarest te staan. De eerste wedstrijd is in Amsterdam op 14 februari. Dan zit Steau nog volop in de winterstop en daar is Ajax-coach Frank de Boer niet rauwig om. Nee, dat, dat zal denk ik zeker een uh, voordeel zijn. Ze staat tien punten los, heb ik gezien uh, in de competitie. Maar ze, ze hebben van Stoetkart uh, gewonnen, heb ik gehoord. Uh, dus het zal best een aardig team zijn. Dus, uh, van onderschatting zal zeker geen uh, sprake zijn. Maar je had het ook slechter kunnen loten. En als Ajax wint, dan moeten ze tegen de winnaar van Spartak. Tegen Chelsea. Ook wel een mooie wedstrijd. De licentiecommissie van de KNVB heeft NAC Breda ingedeeld in categorie 2. Dat betekent dat de Brabantse Eredivisieclub weer financieel. Heel gezond is. Nak was de laatste club uit de hoogste divisie die in categorie 1 zat... en daardoor onder verscherpt toezicht van de bond stond. Italiaanse wielrender Alessandro Ballan is zwaar geblesseerd geraakt... bij een valpartij tijdens een training in Spanje. Hij brak een dijbeen en drie ribben. Ballan is naar een ziekenhuis vervoerd... waar hij de komende dagen ter observatie zal moeten blijven. Ballan won in 2007 de ronde van Vlaanderen... en werd in 2008 wereldkampioen. Daphne Schippers en Surandi Martina... zijn door de Atletiek Unie gekozen tot atleten van het jaar. Schippers eindigde bij de EK in Helsinki als vijfde bij de 200 meter... en veroverde met de estafetteploeg zilver. Martina kroonde zich tot Europees kampioen op de 200 meter... en met de ploeg op de 4 keer 100 meter. En op de Spelen van Londen deze zomer... schepte hij het nationale record aan op de 100 meter. Radio 1, het NOS-journaal. En ook op deze bijzondere dag is Dorald Megels aanwezig. Goedemorgen, Goedemorgen, Dorald. Dag Bert. Nederland stuurt twee Patriot-batterijen en ongeveer 300 militairen naar Turkije. Met het kabinetsplan heeft de Tweede Kamer vannacht ingestemd. De raketafweersystemen moeten bescherming gaan bieden tegen aanvallen van Syrië. De Patriots moeten eind januari inzetbaar zijn. Het Britse ministerie van Defensie heeft al meer dan 17 miljoen euro uitgekeerd... aan honderden Irakezen die zeggen te zijn gemarteld na de laatste Golfoorlog... toen de Britten het zuiden van Irak controleerden. Meldt allemaal de krant The Guardian... Ierekezen die werden verdacht van gewapend verzet... zouden onder meer zijn geslagen en uit hun slaap zijn gehouden. In de Amerikaanse staat Arizona is een meisje van 16 opgepakt... dat dreigt een bloedbad op haar school aan te richten. In een filmpje op YouTube verwees ze naar de schietpartij van vorige week... op de basisschool in Newtown. Volgens haar ouders heeft ze psychische problemen. En films en muziek downloaden blijft legaal in Nederland. De Tweede Kamer heeft de motie van PvdA en D66 tegen een downloadverbod aangenomen. In plaats daarvan komt er een thuiskopieheffing op bijvoorbeeld smartphones en blanco cd's en dvd's. Die heffing is bedoeld als tegemoetkoming aan de artiesten die inkomsten mislopen door het downloaden. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Op de meeste plaatsen wordt het vandaag een grijze en druilerige dag. Er zijn perioden met lichte regen of motregen en in het noordoosten van het land is de neerslag winters. In Zeeland is het op dit moment een graad of zeven, maar in het noordoosten ligt de temperatuur rond een enkele graad en daar sneeuwt het op een aantal plaatsen. Vanmiddag verandert er weinig. In het zuiden en zuidwesten zijn er ook droge perioden en misschien breekt daar nog even de zon door. In de rest van het land blijft het wolkendek gesloten met af en toe motregen en in het noordoosten kans op wat sneeuw. In Zeeland staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en daar wordt het 8 of 9 graden. In de noordoostelijke provincies komt de wind uit het oosten en daar schommelt de temperatuur vanmiddag rond het vriespunt. Vanavond en vannacht vriest het in het noordoosten van het land licht en is er kans op gladde wegen. In de rest van het land liggen de minima tussen 1 en 5 graden. DNS, het Radio 1 Journaal. Ja, u gaat er niet aan ontkomen vandaag. De Maya-kalender. Ja, ja, eigenlijk heeft de hele wereld het er gewoon uh, over. Laten we eens eventjes gaan kijken. In Australië, Robert Portier. Wat merk je er daarvan? Onze correspondent te Australië. Uh, Robert. Portion. Ja, ik hou me expres natuurlijk eventjes stil. Ja, ik nee, dacht, ik begon me zorgen te maken, man. Ik dacht, Australië is al op weg. Dat jullie je zorgen <laughs> maken. Precies. Nee hoor, als dit het eind der tijden is, nou dan maak ik me nog niet zo heel veel zorgen. Vandaag was het namelijk 24 graden. Dat is voor Sydney misschien een beetje koel, cool, maar het is toch heerlijk weer. De zon was af en toe aanwezig. Dus uh, tot zover zit het eigenlijk allemaal wel snor met het eind der tijden. Er waren natuurlijk heel veel mensen die dachten... dat het zich als eerste zou aandienen hier in Australië. Een van de me eerste mensen trouwens die mij vandaag via Twitter, Twitter benaderde... dat was uh, nieuwslezer Dorot Megens. Je hoorde hem net nog. Yeah. Uh, hij wilde toch even checken of ik nog in <laughs> leven was. Nou, Hartelijk dank daarvoor. Het gaat goed met me. Dorot uh, vertrouwt niemand. Natuurlijk... Nee, maar hij was niet de enige hoor. Dus vandaar dat uh, Tourism Australia, dat is uh, de VVV zeg maar eventjes... voor heel Australië, vanochtend een berichtje plaatste op Facebook. Yes, we're alive. Ja, we leven daadwerkelijk nog, zeiden ze. Nou, dat werd uh, door heel veel mensen toch wel opgelucht ontvangen. Meer dan 100.000 likes kreeg dat berichtje. Meer dan 10.000 mensen plaatsten een opmerking daarover. Maar uh, mensen moeten nog wel een klein beetje geduld hebben. Want ik zit hier op een nieuwsite te kijken. Ja. En als ik het goed heb, dan wordt uh, het eind der tijden pas verwacht... om tien, kort over tien vanavond... Dus nog 5,5 en een uur onzekerheid. Ik word gek van die berekeningen, Robert. Want volgens onze verslaggever Mayno Remmers... die met een Maya-deskundige heeft gesproken... is het tien over zeven Nederlandse tijd. Dus dat is nog ongeveer nou, iets minder dan drie kwartier. Anderen zeggen tien over twaalf. Kortom, we moeten vrees ik deze hele dag door... en elke keer opnieuw nieuwe tijden horen. Ja, daar ben ik ook wel bang voor. Maar goed, aan de andere kant... ik denk dat hier in Australië de meeste mensen met een ander eind der tijden bezig waren. Het zal er op de kantoren ongetwijfeld over zijn gegaan vandaag. Veel mensen hebben de uurtjes afgeteld... Het is namelijk de laatste dag voor de meeste mensen voor de Kerstvakantie. Ja. Ja. En uh, ja, uh, als je je afvraagt of Australiërs zich uh, überhaupt interesseren voor het eind der tijden, nou, ik denk dat het vandaag op heel veel kantoren gebruikt is als excuus om lekker vroeg de kroeg in te gaan en anders <lacht> gewoon naar huis. Ja. Maar um, jullie zijn er wel daar zo in Australië mee bezig. Want ik hoorde ook de premier een uh, komisch bedoelde boodschap inspreken. <lacht> ja, inderdaad. Het was op zich wel een, een, een, een leuke grap, eerlijk gezegd. Het was uh, voor een radio. Station, het 3FM van, uh, van Australië. En uh, die hadden een hele uitzending gewijd aan het eind der tijden. Met allerlei leuke plaatjes en deskundigen. En als grap hadden ze natuurlijk gevraagd aan de premier of die ook niet iets wilde vertellen. Nou, dat heeft ze gedaan. Op, televi op televisie in ieder geval van 3FM. Heeft ze gezegd: van nou, uh, het heeft niet gelegen aan uh, de uh, millenniumwisseling. Het heeft ook allemaal niet gelegen aan onze plannen die mis zijn gegaan. Nee hoor, de Maya's hadden gelijk ik moet jullie helaas vertellen, het eind der tijden is nabij. En daar voegden ze heel fijntjes achteraan uh, aan toe, van nou maar gelukkig hoef ik dan ook geen persconferenties meer te geven. Nou, het was natuurlijk één grote grap, dat snapte iedereen ook wel. Behalve in China. Daar waren toch een hoop mensen wat verontrust. Want als de premier van een land aangeeft dat het eind der tijden nabij is... nou dan moesten ze dat misschien maar serieus nemen ook. Nou, ik hoop dat ze uh, de Australische humor in de toekomst wat beter gaan begrijpen. Als ja, die er tenminste nog is. Ja, daar hebben jullie niet zo'n goede ervaring mee de laatste dagen. Zeg, uh, Robert, dankjewel. Blijf even luisteren gewoon. Want uh, eigenlijk is er maar één iemand die alles weet uh, van het eind der tijden. En wanneer dat dan precies is, wat is nou Remmers? Want die verdiept zich terecht helemaal in Mainau. Ja, ik heb gisteravond gesproken met Mario Kolen. Hij is uh, theoloog, weet heel veel van de Maya-cultuur... omdat hij heel veel in Guatemala is geweest. Onder andere voor Solidaridad, ontwikkelingssamenwerking. Um, heeft daar ook heel veel gesproken. Onder andere met Rigoberta Menchou, de Nobelprijs-winnares. En ja, zijn verhaal is eigenlijk... Uh, kort samengevat, dat, dat de Maya's vinden dat vooral in het Westen... er een complete kermis van wordt gemaakt. Ik sprak Mario Kolen gisteravond. Hij kon hier vandaag al vanwege privéomstandigheden niet zijn. Daarom ben ik gisteravond naar hem thuis in Den Bosch geweest... waar hij mij bij het aansteken van enkele kaarsen... het een en ander heeft uitgelegd. Ik steek nu de, de rode kaars aan. En dat doen Maya's eh, vanavond, donderdag op... Uh, ...vrijdag, dus van 22 op 21 doen. Ze gaan in grote groepen naar toppen van bergen of naar maisvelden... ...en steken daar uh, de kaarsen aan die de vier windrichtingen aanduiden. Dus rood voor uh, de plek waar de zon op gaat. Uh, geel heb ik net aangestoken. die staat in het zuiden. Dat is de kaars van de rijpe mais... Dan staat die witte in het noorden. En er liggen trouwens ook vier maiskolven ja, op het rode kleed. Dat komt omdat in het scheppingsverhaal van de Maya's de eerste mensen zijn gemaakt uit deeg van maïs. Dus elk ritueel, elk uh, zoeken naar toch weer het begin waarop we allemaal zijn ontstaan, is verbonden met, uh, met maïs en met maiskolven. Nou, dit is de, de witte kaars en die geeft aan dat we naar de periode dat het leven goed is. Uh, onze dood tegemoet gaan. Dat is de kleur van ons gebeente. En dan staat er nog een. Wat is het? Een paarse kaars? Nee, een zwarte kaars. Oh, zwart. uh, nou, hij is een beetje grijs geworden, maar dat is de plek waar elke dag de zon ondergaat. Maar wie denkt van dat is het einde van de zon, die heeft het mis. Want de volgende morgen is het weer rood en is het weer de rode kaars. En dat is eigenlijk in het kort de symboliek van de Mayas. En in het midden, daar staat de kaars met de kleur jas. Dat is uh, groen. Dat is de kosmos, de plek waar we wonen. En daarom wil Mario Kolen ook maar even benadrukken... dat die hele hype over het vergaan van de wereld zwaar over de top is. In plaats van dat het uh, het einde betekent, is het weer teruggaan naar dat begin. En, en dat is het bijzondere van vandaag, van morgen. Dat er een cyclus van 5200 jaar wordt afgelegd afgesloten. En er begint weer een nieuwe. En er begint weer een nieuwe. Het is echt eh, eh, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Het is het begin van wat Maya's noemen de zesde zon. Dus dezelfde zon, maar die weer een hele nieuwe boog gaat afleggen. En het is dus aan de Maya's, maar eigenlijk aan iedereen om bewust van harte, vitaal mee te doen, je mee te laten nemen in die beweging. Allerlei mensen die hebben proviant ingeslagen. Ja, ja. Dus er zijn mensen die hebben boten ja. klaar liggen. Maar als je aan die mensen zou vragen van wie zijn de Maya's? Waar wonen de Maya's? Wat is, wat, wat is er met de Maya's aan de hand? Dan zullen ze denk ik het antwoord uh, schuldig blijven. Alleen van we hebben gehoord dat in de krant stond dat of er werd gezegd. Ik ben de afgelopen maand weer bij Maya's in Guatemala geweest. En ja, die merken dat uh, ook dat er een hele hype is. Maar ze zijn stom verbaasd omdat het werkelijk niets van doen heeft met doemdenken of een profetie van dat het afgelopen zou zijn. Eerder met een nieuwe start dus. Kijk, in Guatemala wonen naar schatting zo'n 6 à 7 miljoen Maya's. De meerderheid van het land. Maar de politieke macht, de economische macht, officieel... is in handen van niet-Maya's. En die regering van Guatemala die heeft ondertussen in de gaten dat het interessant is, dit, deze hype. Dus heel het hotelwezen in Guatemala, oh, this de overheid. Het is business. business ik heb, vandaag las ik in de krant in Guatemala... dat in Tikal, dat is eigenlijk echt het ceremoniële, ceremoniële centrum van de Maya's... hebben ze... Mel Gibson uitgenodigd, want die heeft een film gemaakt over de Maya's... die ook een totale vertekening is wat Maya's zelf zijn. Het is een heleboel kermis geworden. Het is ook in Guatemala een heleboel kermis geworden... met lichtshow, met, met allerlei festiviteiten... Maar de maya's zelf die zijn in beslotenheid, in intimiteit... Van, van de natuur, van de plekken waar ze naartoe gaan... zijn ze bij elkaar om te bidden, om te offeren, om het vuur aan te steken... om de mais erbij te leggen, want dat is onze oorsprong. Daar zijn we uitgemaakt. Voor je het weet komt er weer zo'n klein maisplantje uit. En tika weeks, klein maïsplantje. dat is bij de maya's het woord voor kleinkind. De Mayas en uh, de verklaring waarom het vandaag, dus toch echt absoluut niet het einde der tijden is. U hoort veel meer van de zoektocht van Mino gedurende deze uitzending. We moeten om tien over zeven even opletten. Dat hebben we ook weer geleerd. Wat de Queen kan. Dat moet ik ook kunnen. Moet hij hebben gedacht? Gisteravond hield Julian Assange zijn eigen kersttoespraak. Hij deed dat op het balkon van de ambassade van Ecuador in Londen. WikiLeaks-oprichter vluchtte zes maanden geleden de ambassade in om uitlevering naar Zweden te voorkomen. Daar is Assange beschuldigd van verkrachting en aanranding van twee vrouwen. Assange sprak enkele tientallen aanhangers toe. Oh, Het heeft wel wat surreëels, tientallen aanhangers van Julian Assange hebben zich verzameld voor de ambassade van Ecuador en om er de moed in te houden, heffen ze kerstliederen aan. Een aanhanger van Assange, kleurrijk uitgedost, rood haar, Amerikaanse vlag om haar nek gewikkeld en een kaarsje in de hand. Waarom bent u hier, why are you here? Um, here to, to show my support for Julian and also just for Bradley Manning as well. We zijn hier om de steun te geven aan Julian Assange en ook Bradley Manning... ...die in Amerika gevangen zit voor het, lekken, het vermeende lekken van de documenten aan Wikileaks. Zou die niet gewoon naar Zweden moeten gaan? Um, well, he has to here. Hij heeft aangeboden om ondervraagd te worden door de Zweedse justitie... Here in Londen. But the, the Swedish government are wanting to extradite him to the US. And if he goes to the US, then God knows what will happen to him, like what happened to Bradley Manning. Maar hij wil niet naar Zweden gaan omdat Assange bang is dat hij uitgeleverd wordt aan de Verenigde Staten. So it's it's very vital that he doesn't go to Sweden. Was het een juiste beslissing dat hij de ambassade van Ecuador invluchtte? Definitely, yeah. I think Ecuador has really protected him. Um, I think if he hadn't chosen to do this, he would be on death row. Um, for no, ja, Assange moest wel, want als hij dat niet had gedaan... Ja, dan was hij uh, naar Amerika uitgeleverd... waar mogelijk de doodstraf staat te wachten... denkt deze uh, aanhanger van Assange en Wikileaks... dat moet kosten wat het kost voorkomen worden. Ja, na zes maanden in de ambassade van Ecuador te hebben gezeten... laat hij weer zijn gezicht zien. Julian Assange. evening, Londen. I entered this building. En in zijn toespraak bedankt Assange, natuurlijk, de Ecuadoriaanse regering, die hem beschermt. En hij zegt dat hij zijn strijd blijft voorzetten. Zijn strijd voor de vrijheid van meningsuiting en meer transparantie. We have to celebrate those who reveal the truth and denounce those who poison our ability to comprehend the world that we live in. En zoals gebruikelijk haalt hij ook uit naar de regeringen van Groot-Brittannië en Amerika. Naar een groot deel van de media die hij corrupt vindt. En hij zegt ondanks alle tegenslag, ondanks de heksenjacht, tegen hem zal hij zijn werk blijven voortzetten. WikiLeaks over een miljoen documenten om te worden Documents die in het wereld Every in Ja, um, yeah, het was een great speech. Het was quite emotional te to listen Ik had de impression dat hij struggling there. Het was goed om weer te zien. Zijn speech was geweldig, maar je zag ook wel een beetje dat het niet helemaal goed gaat met zijn gezondheid. En we hoorden daar al verhalen over. En natuurlijk, dat hij zes maanden binnen zit, kan niet echt zijn gezondheid goed doen. Is het niet een beetje ironisch dat juist een land. Als Ecuador hem beschermt. En de regering die vorige week nog een kritische blogger arresteerde. I understand what you're saying. It is slightly like ironic. However, it's someone needed to protect him. And it had to be Ecuador, as opposed to the British, Australian or American government. Dat heeft wel wat ironisch, maar ja, hij moest wel, hij wilde zich beschermen. En dit was het land dat hem die bescherming bood. We zitten nu in een soort. Hè? Wat denkt u wat er met Assange gaat gebeuren? Het is nog erg onzeker. Deze aanhanger verwacht nog dat hij hier nog wel enige tijd zal zijn. Maar wat er ook gebeurt, zij blijven hem steunen. We zijn allemaal hier voor laatste stukje, Bob Dylanachtig. Het verslag was van onze correspondent Arjen van der Horst. Straks reisorganisaties vertellen u vaak niet alle bijkomende kosten voor een reis. Dat ontdekte de Consumentenbond. Tamara Bruggemans bij de ANWB. Tamara, 21 december, zo vlak voor kerst. Dan heb ik het niet eens over de dag van vandaag. Rustig? Ja, maar Britt, we, er hebben we hebben nog geen files vanmorgen. Het is natuurlijk de dag voor de kerstvakantie. En sommigen, voor sommigen is de kerstvakantie misschien al begonnen. Er is in het noorden nog wel kans op wat sneeuw of natte sneeuw. In de rest van het land valt hier en daar wat regen. En uh, ja, daarentegen rekenen we eigenlijk toch op een normale vrijdagochtendspits... met op het drukste moment rond half negen niet meer dan 50 kilometer file. Ah, dat wordt dus echt, echt lekker rustig. Het is ja. eigenlijk, eigenlijk gewoon doorrijden. Nou, rustig mag ik niet zeggen, gewoon een, een ja, minder drukke nee, spits. Is dat, dat uh, bedrijfspolicy? Rustig ja, niet zeggen? Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, dan uh, hou het op dat andere woord. Dankjewel, ja, Tamara. Goed, Dag. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Voetbal dan. Ajax heeft de kwartfinales van het Bekertoernooi bereikt. In de uitwedstrijd tegen FC Groningen won Ajax met 3-0. Rob Fleur vroeg na afloop aan trainer Frank de Boer. of het, wat hem betreft, een echte wedstrijd was. Eigenlijk net toen de goal viel, uh, ongeveer uh, volgens mij. Uh, gingen we 3-4-3 spelen. En toen kregen we ook veel meer de controle. En er was er eigenlijk niets meer uh, aan de hand. En gelukkig, of gelukkig, uh, je maakt dan goed uh, de 2-0 uh, naar rust. Ja, en toen was het helemaal uh, over en sluit. Toen werd niet wel jullie als verschrikkelijk nonchalant. Ja, nou, nonchalant. Uh, misschien in de afwerking uh, dat je daarop bedoelt, maar uh, ik vond ons vrij uh, ja, aardig spelen vandaag. Tegenstander was alleen maar een lange bal, geef hem een peer. Ja, uh, ja maar nou, dat dwingen wij wel af hoor. Ja, maar dat is toch voor jullie lekker spelen? Je krijgt dus niet zeker dat je de bal toch weer terugkrijgt? Nou ja, dat is wel de opzet natuurlijk als je dat uh, probeert te bewerkstelligen. Natuurlijk, dat zij onder druk lange ballen moeten geven... Maar dat wij uh, uiteindelijk makkelijk proberen die bal uh, dan uh, te ontvangen. Ja, en dat hebben ze in 90 minuten gedaan. Michael Nuka, I'll get along. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Waarin Rick onverwacht jarig is. Bert probeert vals te spelen. Louis ontdekt dat de Steenstraat weer van steen is. En de eerste bonussen worden uitgekeerd. Goed, we gaan het spel spelen. Monopoly of Monopoly. Wat zeggen wij eigenlijk? Laat ik dat om te beginnen maar eens eventjes vragen. Rick, wat zeg jij? Monopoly. Monopoly. André, die gaat de bank spelen. Of die, die is de bank. Wat zeg jij? Die heeft het Monopoly en zegt <laughs> dus Monopoly. En onze verslaggever die straks het land ingaat, Louis, ook Monopoly? Ik zeg Monopoly, maar ik hoor van iedereen dat ik het verkeerd uitspreek. Nou ja, goed. Monopoly. Dat gaan we spelen. In aangepaste versie uh, overigens. Want Louis, hoe gaan we het spelen? We gaan het uh, ja, het bord naar ons toe trekken als het ware. We gaan het land in, we gaan kijken... wat is er in die straten eigenlijk te beleven. Die straten die iedereen kent. Zeg nou zelf, wie is er niet in de Barteljorenstraat geweest? Want er is, is dan een algemeen, algemeen fonds of kanskaart. Gaat drie plaatsen terug volgens mij. Ja, nou ja, je komt er in ieder geval vanzelf. Iedereen is er wel eens met zijn pion geweest. Maar ik denk dat weinig mensen weten hoe die straat eruit ziet. En het is natuurlijk aardig om de plekken van het bord... een beetje te gebruiken... Tussen aanhalingstekens om een beeld te geven hoe het land ervoor staat in deze zware tijden. Hoe doen de winkeliers het? Hoe gaat het met de lokale ondernemers? etc Rick, heb jij het, het spel wel eens gespeeld in het verleden? Ja, ik heb het wel gespeeld, maar het is voor mij heel lang geleden, dus ik hoop dat jullie mij er een beetje doorheen slepen, want uh, al die, ik weet de straten nog wel, maar bijvoorbeeld het fenomeen kanskaarten was ik eigenlijk alweer vergeten. Ja, uh, We hebben iemand uh, die, die daar alles van weet, dat is uh, André. Jij gaat het ook allemaal voorlezen, hè, die kanskaarten, dat vind ik wel jammer, want ik, ik was zo iemand, die kreeg naar zo'n kanskaart en als je drie plaatsen terug moest, of aanslag voor je huis, dat deed ik dan niet, dan zei ik van, uh, u bent jarig, want dat was ook zo'n kaart volgens mij. En dat kreeg ik geld, in plaats van dat ik moest betalen. Maar ja, je dat... speelde vals, bedoel je? Ja. Nou, dat is wat uh, hard uitgedrukt, maar het kwam wel in de richting. Wij <laughs> moesten altijd onze kaart laten zien te zien. Voorraad ja. van de andere dachten, dit kan toch niet waar zijn. Nee, maar daarom hebben we jou. Ja. Ja. Maar aangepaste spelregels. Ja, absoluut. De, de, de basis is zeg maar het, het bekende monopoliespel, maar we hebben het, het spelbord enigszins hier daar wat aangepast. We beginnen het spel ook eigenlijk al voor een deel verdeeld. Dus niet vanaf nul, maar we hebben een aantal zaken verdeeld. Uh, Bert heeft een aantal straten. Jij dus uh, in Arnhem en één straat in, in Den Haag. En uh, Rick die heeft uh, heel Haarlem in bezit. Plus He. nog twee straten in Groningen. En dat ja, wilde we, ik ook wel. Het, we hebben gewoon willekeurig wat, wat verdeeld. Uh, we hebben wat spaargeld links en rechts. Uh, Bert, jij hebt wat spaargeld bij elkaar. 50.000 euro. Oh. Uh, Rick heeft 75.000 euro. Huh? De wat? salarissen voor de <laughs> beide heren. Radio, tv verschillen ook enigszins. Dus ja. Rick krijgt meer salaris <laughs> dan, dan Bert. En <laughs> de bankier is de rijkste. En de bankier is uiteraard altijd, altijd de rijkste, want de bank kan niet failliet gaan. Hè? Too big, too veel, om zo te zeggen. En de rest van de straten die niet verdeeld zijn onder jullie, die zijn dus in handen van de bank. En daar ja. moet je dus elke keer dus aan elkaar, dan wel aan de bank, huur en dat soort dingen betalen. We hebben voor ja. het gemak hebben gezegd, we gaan er geen huizen neerzetten. Die komen in het loop van het spel wel. En hotels, Idomdito. En hoe kan ik winnen? Hoe kan Rick winnen? Eh, door je best te doen. <lacht> <lacht> nou, vooruit dan. <lacht> nou goed, dan gaan we op naar uh, de eerste worp. Uh, het spel is. Uh... Begonnen? Ja, begonnen. Bert heeft de auto en uh, Rick begint altijd en Rick heeft de vingerhoed. De vingerhoed. Hoppakee. Nou, gaan we zo verder, want uh, zo tegen half acht gaan we deel 2 spelen... van dit bijzondere radiospel. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Jury willen ook wel dobbelen. Jury Stubinitski is hier. <laughs> een topdiplomaat van de Nederlandse ambassade in Mali... wordt verdacht van illegale kunsthandel, dat schrijft de Telegraaf. De man blijkt er een handeltje in Afrikaanse kunstvoorwerpen op na te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is gisteren een integriteitsonderzoek gestart. Kunstvoorwerpen mogen officieel niet worden geëxporteerd. Ze horen bij het culturele erfgoed van Mali. Dat wist de diplomaat maar al te goed. De Telegraaf heeft e-mails van de man in handen... waarin hij schrijft dat hij geen echtheidscertificaten kan leveren bij de spullen. Dan zou hij namelijk worden gearresteerd. Oud-CDA-voorman Maxime Verhagen zegt in de Volkskrant... dat hij de gevolgen van de samenwerking met de PVV heeft onderschat. Verhagen maakte volgens eigen zeggen een inschattingsfout. Voor hem was er een groot verschil tussen meeregeren of gedogen. Anders had hij het niet gedaan. Maar veel mensen maakten dat onderscheid niet. Morgen staat een uitgebreid interview met Verhagen in de Volkskrant. De minister blikt daarin terug op zijn jaren op het Binnenhof. Hij onthult dat hij in 2010, ruim voor de landelijke verkiezingen... al een beroep heeft gedaan op Jan-Peter Balkende... om zich terug te trekken als partijleider. Criminelen gebruiken de site van het UWV nog steeds om werklozen te misbruiken. Dat doen ze bijvoorbeeld door werkzoekenden geld te laten witwassen, schrijft Spits. De Fraude Helpdesk heeft het afgelopen half jaar 17 meldingen binnengekregen over de fraude op werk.nl. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Fraude Helpdesk luidde begin dit jaar al de noodklok over het fenomeen. Werkzoekenden krijgen een mooie administratieve baan aangeboden. Ze moeten vanuit haar huis eh, en vanaf hun eigen rekening geld overmaken of ontvangen. De UUV belooft de beterschap, maar daar lijkt volgens Spits weinig van terecht te zijn gekomen. Jaarverslagen bevatten vaak een ondoordringbare brei aan informatie. Informatie, maar het echte verhaal ontbreekt. Dat zegt accountants en adviesbureau PwC in Trouw. Woningcorporaties, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen... slagen er slecht in hun maatschappelijke nut duidelijk te maken. Volgens de onderzoekers ondergraven de publieke bedrijven daarmee hun draagvlak. Het is op deze manier niet duidelijk waar ze voor staan. De bedrijven beschouwen hun be bestaansrecht als vanzelfsprekend, schrijft Dagblad Trouw. Volgens PwC loopt de publieke sector flink achter bij beursgenoteerde bedrijven. De feestdagen, ze komen er weer aan. Ze zijn funest voor eet- en alcoholverslaafden. Dat zegt GGZ-verslavingszorginstelling Trubend. Dorver in Metro. Het instituut verwacht eind januari een piek in het aantal aanmeldingen van verslaafden. Die worden namelijk door familie onbewust aangemoedigd tot eten en drinken. 1 januari wordt gezien als symbolische datum om te stoppen. Maar volgens de directeur van de verslavingsinstelling gaat het daarna vaak gewoon verder. Voor alcoholisten begint de kerstvakantie al op vrijdag met een borrel op het werk. Eindigt pas halverwege januari met de laatste nieuwjaarsborrels. De periode daartussen is één groot excuus om erg veel te drinken. De Volkskrant blikt vast vooruit op de kerstdagen. En daar horen natuurlijk mooie kleren bij, ook voor de jeugd. En daarom staat op de voorpagina een grote foto van Sarah en Daniel van Elf. Daniel heeft een zwart-wit jasje aan. Daaronder draagt hij een zwart-wit geblokt overhemd. Hij omschrijft zijn stijl een beetje als Bobby Brown. Gewoon swagger. Sarah heeft gekozen voor een blauw-zwarte nee, blauw jurk. Ze draagt eigenlijk nooit jurken. Maar voor het kerstdiner op school mocht ze de cocktailjurk van haar moeder aan. Goed. Dat kan ook allemaal met kerst. Wat gaan we zo doen? De Consumentenbond, daar gaan we straks mee praten over. Dat je altijd moet bijbetalen als je iets hebt geboekt... wat goedkoop eruit ziet, maar altijd duurder uitvalt. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Zembla deze week over illegale zwarte schoonmakers in chique wijken. Ze vallen op in de bus, op weg naar hun schoonmaakhuizen. De vreemdelingenpolitie wordt getipt en pakt ze op. Dat mag niet van de rechter, maar de politie gaat gewoon door. De jacht op de schoonmaakster in Zembla. Vanavond, tien voor half tien, bij de VARA op Nederland 2. Wij waren met Edukans in Ethiopië. Ons optreden met de kinderen daar was heel bijzonder. Dankzij Edukans kunnen zij naar school... Wat kinderen daar leren, pakt niemand ze meer af. In tien jaar hielp EduKans al 850.000 kinderen in ontwikkelingslanden naar school. Wij, Nick en Simon, feliciteren EduKans met haar tiende verjaardag. Jij ook? Ga dan naar de Facebookpagina van EduKans en help een kind naar school. Als vertegenwoordiger van MKB Brandstof spreek ik regelmatig met ondernemers. En wat hoor ik dan nog wel eens?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 En help een kind naar school. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Dit is Radio 1.